Meteen praten we in Lust verder over Valentijnsdag. Meepraten kan door te bellen naar 0800 1121. Nu eerst het nieuws met René van Brakel. Radio 111 1, 1 Lust. En. Twee uur, Renee van Brakel met het NOS-journaal. Het is nog altijd druk op het Tahrirplein in Cairo. De harde kern van de betogers wil doorgaan... totdat ze er zeker van zijn dat er hervormingen komen... en een democratisch gekozen burgerregering. De betogers hebben een raad gevormd... die wil onderhandelen met het leger over het te voeren beleid. De afgelopen dag werd het plein schoongemaakt... na het volksfeest van vrijdag. Vandaag is weer een werkdag in Egypte. Maar het ziet er niet naar uit dat de betogers het plein straks zullen verlaten. In Almere kunnen reizigers dit weekend gratis met de bus vanwege acties van een aantal chauffeurs. De werknemers van Connection nemen uit protest tegen het toenemende geweld in het openbaar vervoer geen geld en kaartjes mee in de bus. De directe aanleiding voor de actie is een gewapende overval op een chauffeur gisteren nacht. Hij kreeg klappen van de overvallers en raakte licht gewond. Connection heeft begrip voor de actie van de buschauffeurs, maar noemt het niet het juiste signaal. In Zwijndrecht en omgeving hebben ruim 5000 huishoudens een paar uur zonder stroom gezeten. Vooral woningen in Heerjansdam werden getroffen. De elektriciteit viel om kwart voor tien uit. Volgens netbeheerder Stedin waren de problemen kort na half één verholpen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing, zegt Stedin. Op het WK Schaatsen Allround in Galgary... gaat bij de mannen Koen Verwij aan de leiding in het algemeen klassement. Vlak achter hem staat de Rus Skoberev. Jan Blokhuizen volgt op de derde plaats. Op de eerste schaatsdag werd Verweij tweede op de 5000 meter... en vijfde op de 500 meter. Bij de vrouwen staat Irene Wust bovenaan in het klassement. Het weer in het oosten, is nog wat regen. In het westen is het droog, de temperatuur is net boven het vriespunt. Tegen de ochtend is er een kans op mist. Overdag droog, wisselend bewolkt. En het wordt tussen de 6 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust Simone Wijnands. Het is twee minuutjes over twee en een hele mooie nacht. Morgen, dan is het Valentijnsdag. En daarover gaat het in Lust dan ook vannacht. Ik moet zeggen, ik doe zelf nooit iets aan Valentijnsdag. Ik vind het echt onzin. Ik ben ook aromantisch, dat geef ik gewoon eerlijk toe. Maar ik ben wel benieuwd waar Valentijnsdag eigenlijk vandaan komt. De lustverslaggever verslaggever vroeg het aan de mensen op straat. Geen idee. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, vast met een of andere Sint Valentijn. Het is iets met een priester Valentijn, maar meer weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet dat het heel lang geleden in Griekenland geloof begonnen is, maar. Nee, niet precies. Uh, ja, een beetje liefde doen van even in. Geen flui Nee, geen idee. Ja, wat hou ik dan voor mezelf? Iets met uh, liefde, dadig zijn voor elkaar. Uh, van een of andere priester toch? Ja, er zijn een aantal verhalen die het ronde doen. Ik ben, omdat ik het zeker wilde weten, eens eventjes gaan uh, rondspeuren. En um, er is een verhaal uh, dat gaat over 14 februari. Dat was de dag van de godin Juno. Zij was de koningin van alle goden en godinnen... en de beschermheilige van vrouwen en het huwelijk. En op het festival dat een dag na haar feest begon... werden Romeinse jongens en meisjes... door middel van een soort loting samengebracht. En dit festival zou de voorloper zijn van het latere Valentijnsfeest. Dat is één verhaal wat de ronde doet. Maar er is nog iets, uh, die priester noemde iemand al... een christelijke priester, die werd vervolgd, gevangen genomen... en gemarteld vanwege zijn geloof. Heel tragisch allemaal. En ondanks de martelingen genas hij de dochter van zijn bewaker van blindheid... Ondanks dat werd hij op 14 februari gewoon keihard onthoofd. En die ochtend stuurde hij het meisje nog een liefdesbriefje... dat hij ondertekende met jouw Valentijn. Dus daar zou het ook vandaan kunnen komen. En er is nog een andere legende. En die gaat dan weer over de Romeinse priester Valentijn... die in het geheim huwelijken voltrok... in een tijd dat het voor soldaten verboden was om te trouwen. En die priester die werd gevangen gezet en die overleed. En werd begraven op 14 februari... En uh, dat was uh, 270 jaar voor Christus. Dus daar zou uh, Valentijn ook nog vandaan kunnen komen. Ik denk persoonlijk dat het gewoon door Hallmark is bedacht... om de kaartverkoop een boost te geven. Maar misschien vind jij het wel een hele mooie aanleiding... om iets speciaals te doen voor je geliefde... of om helemaal uit de sleur te komen bijvoorbeeld. Dat kan ook. Laat het mij weten op 0800 -1 -1 -1 of mailen naar lust@bnn.nl. En we zitten ook nog op Twitter. Dan moet je even hashtag lust BNN doen als je ons iets wilt twitteren. En zometeen dan hoor je hoe de BNN'ers in de bar denken over Valentijnsdag. En ga ik nog praten met een flirtcoach. Die heeft namelijk tips om vrouwen te verleiden. Dus vooral mannen moeten opletten. Want deze Nederlandse hitch die weet alles over het verleiden van vrouwen. Henk, goedenacht. Goedenacht, Simone. Heb jij alle Valentijns-attributen al in huis? Of doe je daar helemaal niks aan? Um, nee, ik ben een uh, eventvoorstander van Valentijn. Ehm... Um... Ik uh, zie het punt wel met het commerciële gedoe eromheen, maar, zeg maar in mijn levensfase uh, als 40-jarige hardwerkende manager en uh, met een gezin met drie kinderen en ook een hardwerkende vrouw um, is zit een soort van baken in een jaar waarop je um, door het harde leven ook even gedwongen wordt om stil te staan, uh, ook bij je relatie en bij de liefde die je voor elkaar voelt en uh, wat je met elkaar doet. De rest van het jaar rennen jullie alleen maar langs elkaar heen... en op 14 nee, februari dan, uh, <laughs> dan sta nou, je niet stil. Nou ja, buiten de vakanties om... Nou, soms lijkt het daar wel eens op. Um, gewoon omdat uh, ja, het leven wel druk is... en met drie kinderen naast uh, twee banen uh, best wel ingewikkeld. Mm -hmm. um, en zo hebben we een aantal bakens. Uh, maar dit gaat nu over Valentijn... maar uh, de vakanties zijn natuurlijk ook bakens... Uh, maar Valentijn is toch een moment waarop je er even aan herinnert, dat je, echt, echt, uh, dat je dit samen doet. En wat, en wat dat... doen jullie dan samen? Wat, uh, uh, nou een, uh, een gezin uh, samen managen zeg maar en uh, met de kinderen omgaan. En, maar dat uh, doen jullie normaal samen, maar wat, wat doen jullie op Valentijnsdag dan speciaal uh, voor uh, elkaar? Dan gaan we samen uit eten en dan verras ik uh, mijn vrouw met een uh, leuk presentje en dan hebben we over het algemeen een heel erg leuk goed gesprek over, uh, over ons een keer en niet over de kinderen en over de banen en over wat er nog allemaal moet gebeuren. Dat zijn dan een soort van taboes. Daar, daar mag niet over gesproken worden <laughs> die avond. En wat, heb, je hebt nu ook een cadeautje, neem ik aan, al in huis. Want het is natuurlijk morgen al. Um, ja, ik heb een, uh, een mooie ring. Oh. Uh, mijn vrouw houdt van ringen. En, uh, en dus dat, uh, dus, uh, dat is een aardig, nee, een nee, aardig nee, is cadeau. ja. ja. En, en wat geeft ze jou meestal? Want je weet nu natuurlijk nog niet wat je um, krijgt. Meestal een leuke kaart met erop wat levenswijsheid uh, waar ik uh, op kan terugvallen uh, op dit moment of, of wat later. Uh, een goede tip voor hoe ze uh, verder moet met het leven. <laughs> nou, ik, het klinkt allemaal als, uh, allemaal hartstikke mooi. En ik moet ook eerlijk zeggen: want ik, nou, ik, ik ben dus heel aromantisch en ik vind Valentijnsdag onzin, maar. Het is volgens mij altijd goed om samen zo'n avond door te brengen en aandacht aan elkaar te besteden. Daar kan, kan niemand wat tegen inbrengen, volgens mij. Nee, precies. Ik vind het converseren ook niks, maar ik vind het toch wat ik zei een soort van baken. Even een, een belletje, van, uh, een herinneringetje aan uh, dat je samen ja, iets leuks hebt. Dat het uh, mooi is en goed gaat. Leuk. Ik, uh, Henk, ik wens jou heel veel plezier in ieder geval uh, alvast morgen. Ja, ik jou toch ook. ook al vind je het niet. <laughs> Dankjewel. Dank <laughs> Oké, okay, goeiedag. Dat was Henke IJs, dus voor Valentijnsdag. Um, misschien ben jij er wat tegen. Vind je het helemaal niks? Je kan bellen op 0800 1121. 0800 1121. Dit is Adel. in We cheating a fever, pitch and me out the dark.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 Nieuwe plaat heeft Adele gemaakt, 21. En daarvan is dit de eerste single, Rolling in the Deep. De BNN'ers zijn nog steeds in Boyd's Bar aan het borrelen. Ze hebben het nu over de sleur in hun seksleven. En is Valentijnsdag daar een goede oplossing voor? Wat vinden Anne, Saskia, Arco en Thijs? Bang zijn voor de sleur in je seksleven. Ik dacht dat je daar over aan had. Ja, gewoon... Heel romantisch. Nee. Misschien is daarom die dag dan ontstaan. Ja. Zodat als je de sleur hebt, dat je dan toch nog even een soort fresh, hmm. new ja, beginning... Heb je, die, heb je de, de one year, nog wat year anniversary toch voor de, uh... Ja, maar ik denk dat mannen die veel al vergeten. Dat Valentijn dat toch wel zo? een soort van uh, overal uh, overkoepelende factor heeft voor uh, een avond ik een goede ik seks. Je toch elke dag Valentijnsdag. staan. Ja, Valentijn, ja, ik vind het zo'n. Nee, dat vind ik onzin. Maar de sleur. Ja, ik heb denk ik niet lang genoeg relaties altijd om die sleur te krijgen. Ja, ik vind wel eens het echt. Maak sleur. het uit. <laughs> ja. ja maar je, hebt, je, hebt, je hebt een verschil tussen sleur. Dat je steeds hetzelfde doet of uh, weet je, dat je precies weet wat, wat de ander lekker vindt en, en je hebt helemaal geen seks hebben. Ja. Wat ja, dat, is dan de sleur? De sleur is, hé hey, het is dinsdag en dat is uh, neukdag want dan hebben we allebei niks avonds. En, ja. En ja. Eerst twee minuten orale seks, dan drie minuten op de bank, dan vier vijf minuten op bed van achteren en volgende week dinsdag weer, dat is sleur toch spreekt uit ervaring. <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> Mijn maakte stond ook wel uit voordat er een sleur in kwam. Ja? Maar Heb jij is... de sleur dan? Want nee. jij hebt best wel een lange relatie toch? Ja, klopt. Was. Maar nee, dat... Uh, gelukkig niet. Nee. nee, maar dat zou ik ook echt niet, niet leuk vinden, zeg maar. Ik had... Uh, nee... Nee, ik je hebt wel van die vriendjes of zo, dat je die, als vroeger, weet je, dan weet je nog wel dat je dan... Maar hoe, hoe, hoezo heb je die dan niet? Hoe doe je dat dan? Ze doen wel een keer een ander ja. standje. Ja. <laughs> ja, dat kan hè, bij man en vrouw. <laughs> nee, maar kijk, het kan heel erg zo zijn dat als, als je weet, zeg maar, van... <laughs> oh, als hij, hij zijn hand daar neerlegt en dan, weet je, zo, zo, dan weet je al van... Oh ja, hij is daarop op uit, zeg maar. Dat zou ik echt heel vervelend vinden. Want dan voel je inderdaad een sleur opkomen, dat je denkt van gaan we weer. Zijn voorbeeld deelto's voor de halfwet gebonden. Ja, precies. Ja. Ja. En dan schreeuwt... "Joe, schat, ik heb er weer zin in. Oh <laughs> nee. ja. Nee, maar... Je hoort wel vaak van mensen die dan heel krampachtig iets tegen sleur willen gaan doen... en dan in godsnaam maar een derde persoon het bed in sleur... en het totaal mislopen mm -hmm. naar een parenclub gaan. Ja. Ja, dat is ja. Maar dan ben je echt bang dat het... Die zijn al bang voordat die sleur er is. Ja. Dan gaan ze het voorkomen. Ja. ja. Ja, maar het, het schijnt ook wel uh, dat het echt zo is dat als jij uh, vreemd gaat... of je van een affaire hebt, dat het voor je eigen seksleven wel goed is. Ja, ja ik ben dan... daar ook niet zo op tegen. <laughs> Houd houdt het spannend. Ja, maar het is natuurlijk wel... Ja, als je dan achteraf hoort dat je zo'n opleving hebt gehad... omdat het, uh, iemand anders het uh, vieze werk uh, voordoet, dan... Uh... Ja. ja, maar misschien... Ja, ik cool. denk ook wel, als je dan zo'n affaire hebt... Je ga, of je gaat met iemand anders zoenen en misschien naar bed of wat ook. Dat je dan echt denkt van, jezus, maar ik vind eigenlijk... die persoon waarmee ik ben zo veel leuker. Dan heb je even dat, dat wat altijd spannend is, is dan heb je gedaan. En dan denk je dan ga je eigenlijk misschien denk je, je eigen partner nog meer waarderen. Misschien is dat helemaal niet zo slecht. Nou, ik vind vooral, een, hoe sleur het ook kan zijn... seks is zo lekker en leuk, zelfs sleurseks is toch lekker... Ja, dat is maar dat eigenlijk... Het, is het, maar ik ik denk ben bang dat het, voor het moment dat je 80 bent en je hebt geen seks. Maar zal het echt voor onze generatie zijn, hè? Dat er echt mensen zijn die... Uh... Tuurlijk. Als jij vanaf ja, 19 je 19e bij elkaar bent. Ja, dat En elke ja. dag... Het is een soort Groundhog Day seks, weet je wel? Ja. Dat, uh... Ik geloof het ook wel. Weet je, toen onze ouders... Nou, die nu in de, in de leeftijdscategorie zitten van sleurseks, zeg maar... Toen die jong waren, zeiden die ook van... Ah, dat overkomt ons toch nooit? Ik bedoel, dat... Ja, maar ik hoor ook van meisjes die hebben echt vriend met het beste uitgangsvermogen uh, uit, uh, en de grootste piemel. Maar dan nog wordt het op een gegeven moment saai. En er werd nog lang doorgepraat en gebrold in Boyd's Bar. Straks luisteren we weer eventjes mee. Uh, hier gaat het vannacht in Lust helemaal over Valentijnsdag. Want dat is morgen. Ik weet niet of je nog iets wil gaan doen voor je geliefde. Maar je moet wel opschieten, want het is dus al heel snel. Goeienacht Erik. Goeienacht. Heb jij iets in huis gehaald, of vind je het allemaal bullshit en doe je er niet aan? Nee, ik, ik heb nog niks in huis gehaald, maar dat gaat nog wel gebeuren als Want um, ik, ik vind het eigenlijk toch wel leuk om te doen. Um, want ja, god, het is toch de dag van de liefde en dat mogen we volgens mij best wel vieren. Je bent wel een beetje een romanticus. Nou ja, uh, romanticus. Maar waar ik, waar ik mij een beetje stoor is dat mensen mij gaan veroordelen omdat ik... Uh, in hun ogen meedoen aan een of andere commerciële activiteit of zo. Terwijl ik denk, ja, er zijn zoveel dagen of dat er commercie is, of we worden elke dag beïnvloed door commercie. En waarom zou Valentijnsdag uh, niet een dag zijn waarop ik dat zelf mag bepalen of zo? Ja, nee, dat is dat, Iedereen moet dat zelf bepalen, toch? Maar uh, ja, het gaat een beetje om dat je het je niet opgelegd wil uh, krijgen. Dat je ook kan zeggen, nou, ik kan ook op 15 februari. Uh, aankomen zetten met een uh, bosroos. Of op 16 februari of op 16 januari, maakt allemaal niet uit. Maar waarom moet het allemaal op 14 februari... en liggen de winkels vol met kersenbonbons en uh, de meest waanzinnige onzin? En zou je dat dan moeten kopen voor je geliefde... of degene voor wie, op wie je een oogje hebt? Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet. Maar ik vergelijk het eigenlijk een beetje met Koninginnedag... waarop we eigenlijk ons Koningshuis en het Oranje Zijn van Nederland vieren... En dat doen we eigenlijk ook het hele jaar wel door. Altijd als we daar vlag uit hangen bij een of andere gebeurtenis. Maar Koninginnedag is ook zo'n dag waarop we met elkaar besloten hebben... Dat we dat, dat we dat dan gaan vieren. Nou, dat vind ik op zich... Uh, uh, daar ook wel een beetje ondervallen. Dat ik denk, ja, dat is dan de dag van de liefde, waarop we de liefde vieren. Mm het -hmm. sluit absoluut niet uit dat je de rest van het jaar niet moet gaan doen. Maar we mogen er op één dag in het jaar wel stil bij staan. Ja, en, en, en dat zijn van die momenten, net als Koninginnendag, dat de commercie de pol bovenop springt. Nou ja, daar ben je dan nuchter genoeg voor of niet nuchter genoeg voor om er doorheen te prikken. Ja, en wat is nou het meest romantische wat jij ooit hebt gedaan voor iemand? Uh, ik denk... Uh beetje cliché, maar uh, uh, uh, een bij kaarsenlicht en een uh, klein cadeautje, iets persoonlijks. Oh. Gewoon uh, niet commercie, maar uh, ik heb ooit een keer een fotocollage op een poster klaargemaakt uh, voor mijn uh, vriendin. Met heel veel leuke voor haar belangrijke foto's en een dinertje erbij. Dat was volgens mij wel redelijk romantisch, als ik mezelf zo mag noemen. Was, was ze er blij mee? Ja, nou ja dat, is op zich, dat is op zich wel grappig natuurlijk, dat iets persoonlijks vaak veel meer impact heeft dan, dan iets gewoon uit de winkel. Ja, ja dat denk ik ook. Dat, dat lijkt me ook wel logisch. Want dat is ook een beetje het ding, denk ik, aan zo'n dag als 14 februari... dat het opgelegd is, dat er dan, nou, wat ik zeg, in de winkels... allemaal van die rozen en uh, knuffelbeertjes... en echt de meest uh, gekke dingen uh, liggen. En die moet je dan kopen of zo, weet je wel. Dat, ja, het is veel leuker om iets persoonlijks te geven, inderdaad. Heb je voor uh, morgen ook alweer iets in gedachten? Ga je iets kopen of ga je iets maken? Uh, nee, ik denk dat het iets gaat kopen, maar als je een kaartje koopt en je zet daar een boodschap op... ...dan kan dat juist de persoonlijke touch zijn die het dan, dan net doet. Dus het, misschien is de boodschap wel belangrijker dan het kaartje zelf. Ja, dat, dat denk ik ook. En, en ga je nu voor dezelfde vriendin als toen een, een kaartje kopen? Of, uh, ja, ik zit al uh, 8,5 half jaar in een relatie, dus dat uh, is nog steeds de, dezelfde vriendin. Krijg je van haar ook altijd uh, leuke dingen dan? Uh, ja, nou, dat, dat, dat, dat, het ene jaar wel. Vorig jaar hebben we er helemaal niks aan gedaan. Uh, en uh, ik, dat is misschien toch wel een beetje het spannende, zelfs na acht en een half jaar. Dat je dan maandag maar af moet wachten of je wat krijgt of niet. Ja, ja, en het lulligste is dan natuurlijk als de een wel wat geeft en de ander niet. Ja, dan voelt de ander zich heel erg lullig. <lacht> dus uh, uh, en wat dat betreft uh, speelt uh, misschien commercie daar wel een rol, dat het verwachtingsbedrog gewekt wordt. Maar uh, nou ja, aan de andere kant moet je ook nuchter genoeg zijn om te zeggen van... Uh, dat maakt, of, dat, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Nee, oké, okay, maar stiekem ben jij nog wel een klein beetje zenuwachtig dus uh, vanmorgen, begrijp ah, ik. Ja, be een beetje, beetje gezonde spanning, laat ik het houden. <laughs> nou, ik wens je heel veel plezier in ieder geval, uh, jij en je vriendin uh, samen. Dank je wel, Erik. Als jij ook mee wil praten over Valentijnsdag, of je dat dikke vette onzin vindt... of juist een heel erg mooi gegeven, dan kun je bellen naar 0800-1121. Dit zijn Belle en Sebastian. single vrouwen zijn voor Valentijnsdag wanhopig op zoek naar een date. Want met Valentijnsdag alleen zijn, ja, dat kan natuurlijk niet. En voor mannen is het op zich, zou je zeggen, dan het perfecte moment om een vrouw te veroveren. Victor Verlon is flirtcoach en oprichter van de websites vrouwenveroveren.com en aandrekkingskracht.com. nacht, Victor. Ja, nacht. Hallo, is het uh, makkelijker dan anders voor mannen om vrouwen te verleiden op Valentijnsdag? Nou, ik denk van niet. Uh, de vrouwen die wanhopig zijn op Valentijnsdag zullen waarschijnlijk het rest van het jaar ook wanhopig zijn. Dus Valentijnsdag is geen uh, betere dag. Oh, oké. Okay. Want je zou zeggen, dat is dan de perfecte gelegenheid... als je toch van plan bent om een vrouw aan de haak te slaan. Uh, mm -hmm. dan, uh, dan mag en dan kan alles. Maar dat is dus niet zo volgens jou. Mm, nou ja, het gevaar is als je juist met Valentijnsdag wat gaat doen... dat je dan heel snel in clichés vervalt. En een vrouw wil zich graag speciaal voelen... en een persoonlijke manier van contact hebben. Dat is veel belangrijker. Dus je moet, wat moet je vooral niet doen? Waar moet je vooral niet mee aankomen op Valentijnsdag? Mm, nou, een uitgebreide liefdesbrief schrijven, als vrijgezel, zou ik niet doen. Dan loop je echt veel te hard van stapel. Oké, okay, en wat ja. nog meer niet? Ik las in jouw boek, uh, heb je het over ja. dat vrouwen rozen bijvoorbeeld niet speciaal vinden? Nou, het is natuurlijk generaliseerd. Er zullen vrouwen zijn die wel degelijk van een rode roos houden. Maar als je als man met een rode roos aankomt, in de hoop dat je haar dan daarmee verovert, dan... Dan werkt dat op die manier niet. Kom, kom niet met die clichés aan. Als je iets kan geven aan haar wat heel persoonlijk is, wat haar raakt, dan doe je het veel beter. Oké, okay, maar dus geen rode rozen, geen teddybeertjes, geen, uh, ja, wat heb je nog meer voor onzin, uh, <lacht> suikerhartjes. Dat mag allemaal niet. Maar wat moeten we dan doen, Victor? Als, uh, tenminste, wat moeten de mannen? Waar moeten ze mee aankomen? <lacht> Als een, een bedoel je als vrijgezel of als je een relatie hebt, dan is dat ook een verschil. Hè? Ja, dat is waar. Dat is ook een verschil. Inderdaad. Nou, ik denk, ja. uh, nou, laten we ze alle twee. Uh, want uh, alle, ja. de single mannen luisteren, maar ook de, de mannen die al jaren vastgeklonken zitten aan een vrouw of ja. aan een man. Dus ja. uh, nou, in het geval van single, wat zou, wat zou je dan moeten doen? Nou, als eerste, je moet helemaal niets met Valentijnsdag. Want elke dag van het jaar is goed. Um, maar stel dat je al een aantal afspraken hebt gehad met een vrouw en er is al een soort van klik en uh, jullie hebben gericht afspraakjes. Dan zou je bijvoorbeeld een heel lief uh, sms kunnen sturen om 1 over 12, uh, dat het net op maandag is. Dat je ook echt een, een leuke boodschap hebt voor haar, maar maak het dan niet heel cliché. Uh, geen, geen liefdesbrieven en, en uitgebreide verhalen, uh, het is meer een, een knipoog smsje. Dat zou leuk kunnen zijn. Um, en als een man een relatie heeft... dan is het heel belangrijk dat hij uh, zijn, zijn aanpak afstemt aan, aan de vrouw. Dus wat hmm. vindt zij nou echt leuk? Voor die teddybeer, die raad ik af. Maar stel dat zij uh, teddybeer heeft thuis en ze spaart... dan misschien juist wel leuk om een teddybeer te geven... die ze nog helemaal niet heeft. Dus het gaat om dat persoonlijke, daar gaat het om. Maar dat is dan wel weer voor de hand liggend. Je wilt toch iets origineels doen? Nou, je hebt hele bijzondere teddybeeren volgens mij, hoor ik wow. kan heel leuke teddyberen vinden en vooral ook uh, hoe, hoe je die teddybeer inpakt en een wat voor een, wat voor een boodschapje daarbij uh, geeft, daar gaat het uiteindelijk om. Dat, dat, dat het echt intiem is. Niet zo van, ja, ik geef haar een teddybeer en die zal ik aan mijn vorige vriendin, of mijn volgende <laughs> vriendin bewijzen. <laughs> nee. dat moet dus echt niet. Een doorgeef teddybeertje. Hey, nou, uh, uh, jij richt je vooral op, uh, op de, de, de mannen, uh, tips voor de mannen die uh, vrouwen ja. uh, uh, willen verleiden, maar uh, heb je nou ook nog een ideetje voor mij? Ik hou namelijk helemaal niet van Valentijnsdag, maar ja, ik zit er nu nee. zo in, uh, misschien moet ik toch maar wat gaan kopen voor mijn vriend, wat kan jij me dan aanraden? Wat je, wat je moet kopen voor je vriend, ja, daar heb ik eigenlijk hetzelfde advies voor. Um, stem het af op hem. Misschien heeft hij iets wat hij echt heel erg leuk vindt. Maar als je het echt, als je echt niet weet wat je moet doen, dan kan je misschien um, hem verrassen met uh, extra door iets, iets, iets spannends aan te trekken. Dat is altijd goed bij mannen. <lacht> En een, uh, een uh, lekkere massage te geven met uh, warme olie en heel veel tijd nemen. Dat, dat, dat zal je echt leuk vinden. Dan schiet je echt in de roos. Oké. Okay. Oh ja, dat is echt... Ja. Uh, ja, ik ben echt zo aromantisch. Dat hoort echt... Uh... Ja, <laughs> een well, de... massage is heel <laughs> goed hoor. <Ja. laughs> Oké, okay. ja. Ja. ja. Nou, ik zal eens even ja. een, een massageboekje hier of daar op de kop uh, tikken. Oh, Heb je verder nog uh, tips voor mannen tijdens Valentijnsdag? Het belangrijkste advies dat ik aan mannen ge uh, kan geven is, op dit moment via de radio, is dat je initiatief neemt. Neem initiatief, nodig haar uit voor een afspraakje of spreek haar in ieder geval aan, Dan anders gebeurt er gewoon helemaal niets. Van het een komt het ander en, en je bent als man gewoon verplicht om initiatief te nemen. Dus ga niet zitten wachten tot de vrouw eens een nee. keer zegt van, zeg, zullen we, zullen we eens wat gaan doen. Oké, okay, goed. Nou, meer tips kun je nog lezen op www. Dankjewel, Victor. Ja, graag gedaan.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 Robbie Williams en Buddies. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust, Denk je nou bij is toch helemaal, ah, godverdamme vies. Daar moet ik niet aan, uh, aan denken. Dat denk ik tenminste. Ik vind het echt allemaal klef, onnodig, commercieel gedoe. Uh, dan kun je me bellen. 0800-1121. Om daarover te praten. Want misschien ben je het daar wel helemaal niet mee eens. Vind je het gewoon wel echt uh, super tof. Dat Valentijnsdag er is. En uh, pak je grootste uit met cadeautjes. En weet ik het wat. Uh, Mario, goedenacht. Ben jij een beetje van de Valentijnsdag? Verrassingen voor je geliefden? Uh, ja, zeker van de verrassingen. Ja. Want ik weet uh, dat een rennen... die kan daar helemaal niet tegen. Ze houdt er gewoon van om vooraf te worden, maar ze kan er te tegelijkertijd ook helemaal niet tegen. Oké, okay, want ze vindt Valentijnsdag wel leuk, maar ze, ze, ze voelt zich opgelaten of zo als jij met iets onverwachts komt. Mm, ja, hoe moet ik dat zeggen. Um, nou, bijvoorbeeld uh, vorig jaar was ik eerder opgestaan om een op bed op te maken, en toen ze wakker werd uh, had ik uh, omdat daarvoor al voor dat ze wakker werd, had ik het hele bed bestrooid met roze blaadjes. Oh. Ja, ze wist ja, dus echt niet waar ze over kwam. toen dacht echt van: Oh, wat gebeurt hier? Weet je wel. Ze dus keek uit het raam en ze had foto's gemaakt van, uh, van mijn auto die toen ondergesneeuwd was. Dus van, ja, hij is er goed. Wat je dan allemaal van plan? En ja, toen kwam ik met de muziek even terug naar boven. Toen dus zei ik: Van, jij blijft hier op de kamer. Want uh, ik ben niet van plan. Want, nou, toen, toen werd ze alleen maar zenuwachtig. <laughs> wat schattig van je. Hey, ja, ik, ik doe mijn best. <laughs> <laughs> maar ze vond het wel leuk, maar ze was gewoon een beetje. Klus kwijt. Ja, het was echt de kluts kwijt. Ze wisten even niet hoe ze erop moesten reageren. Maar goed. Maar dat dan... vind ik wel leuk. Ja, dat is juist wel leuk. Uh, motivatie om het weer te doen lijkt me. Wat heb je voor uh, dit jaar in petto? Mm, uh, nou, dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. <laughs> dat is eigenlijk een hele bijzondere verrassing. Ah, aan mij kan je het wel nou. vertellen. luister niemand. Nou, nou ja, natuurlijk. <laughs> mm, nou, ik weet eigenlijk niet. Ik vind het niet zo... Oh. Het, ah, Niemand vertelt het door hier. Dat is gewoon nu de afspraak die we maken met alle luisteraars van Lust. Wat hier gezegd wordt, blijft ook hier. Dat komt niet bij jouw vriendin terecht. Nou, ja, eh, het gaat er in ieder geval over van dat uh, lievelingsdier. En ze zelf ook zegt, dat is, uh, dat is een tijger. En uh, ze is zelf ook in het Chinese jaar van de tijger geboren. Dus ja, het heeft in ieder geval iets met tijgers te maken. Echte tijgers. Die gaan een ritje maken op een tijger? Nee, dat denk ik net niet. Nee, nee, zo spektakels van alles niet. Maar, maar ik weet wel dat ze het echt heel erg leuk gaan vinden en dat ze het absoluut niet gaat verwacht. Ze zegt zelf ook dat ze iets voor mij in, in tatoe heeft. maar ik zou ook echt niet weten wat. Oh, nou, ik vind, ik vind het nog wel een beetje vaag hoor. Maar jullie gaan naar de dierentuin of zo? Hmm. Eh. Dat niet, maar het heeft wel iets met tijgers te maken. Het heeft wel iets met tijgers te maken, ja. De Lion King nog een keer kijken op DVD? <laughs> nee, nee dat heb ik thuis gezegd op videoband. Dat was dus uh, dood do, niet, nee. Um... We houden het gewoon hier, onder ons. Oké, het is niet om aan te maken of zo, maar uh, ik kreeg pas, ik kreeg een mailtje van het Wereld Natuurfonds. En daar stond een van die. je... Uh, uh, dieren kon adopteren. Dus zo heb ik gedaan, vanavond verhaal op en dag. ik heb, uh, ervoor gezorgd dat er op mijn vriendin z'n naam uh, symbolisch een tijger wordt geadopteerd. Ah, oh, wat lief, dus ja. moet ze het zelf betalen. Nee, nee, nee, Zou nee, ik, nee. Dat ik heb het wel het is al, betaald, is al betaald aan alles. Uh, nee, nee, zo ben ik niet. Nee, oh, het is naar huis eigenlijk gewoon de, de eigen tijgertje. Ja, zoiets. Nou, ik. Zegt ze ook uh, een ze certificaat van thuis en zo, dus, dat is wel leuk. Wat leuk zegt, nou, je, voelt, je klinkt als een hele lieve jongen. Geen vliegplaat, volgens mij. Ik nou, wens ik jullie... <laughs> ik wens jullie heel veel plezier morgen. Oké, dankjewel. Het okay, gaat vast dank wel leuk worden. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Day after day He's in his fantasy world Yes, he's got dreams Oh, he's hanging on to them the day when I am king Living in the future. Bless the day when I. Die lieve Tim Knol. Met One I Am King in de akoestische versie. Niet alleen geheime aanbidders sturen Valentijnspost. Via internet worden gevaarlijke virussen verpakt in een mooie Valentijnsmail of e-card. En voor je het weet heb je dan geen aanbidder, maar gewoon een hacker in je computer. Krijn Schuurman is internetdeskundige. Krijn, goeienacht. Goeienavond. Moeten we nou extra gaan oppassen met uh, Valentijnsdag voor virussen? Ja, ik denk dat dat wel uh, verstandig is. Want uh, via mailtjes proberen, uh, dat in zijn algemeenheid gebeurt, dat proberen ze altijd mensen op linkjes te laten uh, te klikken. En mensen zijn vaak toch behoorlijk nieuwsgierig waardoor het fout gaat. En met Valentijnsdag is dat natuurlijk extra het geval. Want als je een berichtje krijgt van een wellicht onbekende aanbidder... dan is de verleiding natuurlijk wel heel groot om daar eens even goed naar te gaan kijken. Maar je zou toch zeggen dat mensen die spam-mailtjes inmiddels wel herkennen? Ja, nou het gaat toch nog best vaak mis. En dat zal nu ook weer zo zijn dat je dan eens een kaart krijgt... maar je kan net even niet zien van wie of je kan de tekst niet helemaal lezen. En daarvoor moet je dan eerst even op de link klikken. Ja, en probeer dan maar die uh, nieuwsgierigheid uh, te onderdrukken. Dat zal lastig genoeg zijn, denk ik. Ja, want het risico is dus wel groot dat je een, een Valentijns-spam-mailtje uh, in je box krijgt. Ja, ja want wat ik zei, zij moeten het altijd hebben van uh, dat mensen ergens op klikken. En natuurlijk is het waar wat je zegt, dat gebeurt steeds minder. En we weten steeds meer uh, dat het niet klopt. Ook als, je, als ze zeggen, je moet nu heel snel reageren. Er zit altijd haast achter, wat de onzin is. Uh, maar toch, het is heel makkelijk om te doen. Dus er hoeft maar één op de duizend mensen hoeft erop te klikken. En het kan al, uh, het kan al effectief zijn voor de, voor de kwaadwillenden. Uh, nou ja, en nu rond Valentijn is het natuurlijk helemaal een mooie excuus... om e-mail te krijgen van iemand die je niet kent. Want normaal gesproken is dat natuurlijk ook vreemd. Maar nu denk je misschien van, hé, hey, misschien heb ik... Uh, ondanks tien jaar huwelijk uh, nog steeds een, uh, ergens een aanbidder. Dus ik ben <laughs> toch wel benieuwd uh, wie dat is. Dus ja. ik denk dat de kans best groot is dat daar uh, nog, uh, toch nog flink wat mensen in gaan uh, tuinen. En uh, nou ja, je, je, wat ik al zei, je moet goed opletten. Je kan het overigens wel detecteren. Als je, uh... Ja, want hoe, hoe, hoe kun je nou, want je wil niet die, inderdaad die ene uh, mail van een aanbidder mislopen. Hoe kun je nou dat nee. verschil dan zien tussen nee. een echte en een nepper? dat wordt lastig. Het is wel, als je goed oplet, dus om, om, een, om een tip mee te geven, als je je muis uh, boven de link houdt, dus nog voordat je erop klikt, hem even, eerst even stilhoudt, dan krijg je altijd een, een uh, soort klein venstertje te zien waarin de, de URL, dus het internetadres, staat waar je dan naartoe gaat als je erop zou klikken. En dan zie je wel dat daar ineens een, uh, nou ja, een beetje een vreemd adres staat. Bij een bank is dat heel makkelijk te herkennen, maar bij, uh, bij zo'n kaart zal het wat lastiger zijn, want we kennen natuurlijk helemaal niet uh, de providers die die, die die kaarten faciliteren, de V-card of de e-card, dat soort dingen. Maar daar zou je een beetje verdacht... Uh, als je het idee hebt, dit is een verdacht adres, dan, uh, dan zou ik er niet op klikken. Maar het is geen garantie. Maar de beste beveiliging is dat je in ieder geval zorgt dat je virusscanner up-to-date uh, up is. Want dat, dat is echt wel belangrijk om te, om te melden als je je goed beschermt. Dan gaat het echt niet meteen mis als je een keer op zo'n linkje klikt. Dus als je dat, als je dat op, uh, op orde hebt... Dan, uh, nou ja, dan mag je alweer iets nieuwsgieriger zijn naar zo'n e-card in ieder geval. Oké, okay, okay, dus in ieder geval eventjes die virusscan uh, nou ja. eventjes up-to-date maken. Ja, want die, die komen echt wel met een melding van... hé, hey, dit is een heel obscuur webadres. Die zijn er natuurlijk helemaal op ingesteld om dit soort dingen uh, te herkennen. Ja, maar eigenlijk kunnen we uiteindelijk misschien beter gewoon helemaal niet... naar die mailtjes kijken en uh, een kaartje in de brievenbus droppen. Ja, als je zeker wil weten dat, die, uh, dat de ontvanger hem ook echt gaat bekijken... zou ik inderdaad maar gewoon een ozichtkaartje pakken. Tenzij er dan weer allerlei bacteriën en virussen aan het kaartje zitten. Het milieu en ja. zo, dus dat vond nog niet het beste, maar goed. Ach, ja. het is, ja, het, je, je moet toch wat, je moet toch wat. Maar Klein, wat. We, we zijn in ieder geval enigszins beschermd nu op internet. Dank je wel. Oké, okay, joh. De vrouw met de polyp, Karel Emerald en Stak. Um, we hebben het deze hele nacht over Valentijnsdag. Vind je het onzin of uh, vind je het juist fantastisch... en denk je dat is nou een mooie gelegenheid... om eindelijk eens een keertje mijn lieve vriendje of vriendinnetje een cadeautje te geven? Uh, laat het mij weten, ik heb het er graag met je over. Even bellen naar 0800-1121, 0800-1121. Radio 1, 1, 1 lust... Hier in Lust kun je natuurlijk ook al je vragen over liefde, seks en relaties kwijt aan onze eigen huisseksuoloog Wil Berghuis. Nou, vannacht, als je dat trouwens wil doen, als je een vraag hebt, dan, dan moet je mailen naar lust.bnn.nl. Dus lust.bnn.nl voor al je vragen. Dat gaan we straks behandelen. Maar eerst wil ik het met Wil even hebben over iets anders, namelijk over waar het vannacht over gaat. Over Valentijn. Goedenacht, Wil. Goedenacht. Hallo! Valentijn hebben we het over. Uh, ben je zelf trouwens een beetje populair met Valentijnsdag? Veel kaartjes in de bus en zo? Uh, nee, nee, nee. Ik heb, uh, ja, ik heb een man hè. En, um, ja, ja, en een hele op. onromantische man. En <laughs> ja, dus de, heel jammer genoeg. Dat, uh, dat zit er niet zo in. Maar ik heb nog soms nog wel lieve vrienden of vriendinnen die me wel een, een mailtje of een kaartje sturen. Dus dat, dat is wel heel leuk. Ik breng het er meestal zelf wel in. Want ik vind het een hele leuke dag. Ja, ja, het belangrijkste, of tenminste waar het een beetje om draait bij Valentijnsdag is het verrassen van je geliefde of degene waarop je een oogje hebt. Mm -hmm. en, en nou vroeg ik me af, hoe belangrijk is het nou om uh, degene met wie je een relatie hebt... of wil te blijven verrassen? Ja, ik denk dat uh, juist dat verrassingsaspect... tenminste, als ik even uh, naar mezelf kijk... en ook wat ik, wat ik hoor van, van mensen bij mij in de praktijk... dat het verrassingsaspect in een relatie is heel belangrijk. Want anders, uh, ja, een beetje de tegenovergestelde van de verrassing is de sleur. En dat is natuurlijk killing als het gaat om, uh, om liefde en romantiek en passie. Dan moet je geen sleur hebben, maar juist die verrassing uh, die, uh, die helpt mee om toch die passie een beetje in te houden. Dus ik, ja, ik vind hem wel heel leuk. Maar je, maar je zegt zelf eigenlijk al, jouw man is heel erg onromantisch. Dus uh, ja, jammer, jullie hebben wel dikke sleur. <laughs> Wij hebben wel dikke sleur. En dan ook nog, kennen we elkaar al uh, zo'n uh, 25 jaar. Dus dan, uh, dan ligt dat wel op de loer. Dus da, daar ja, dan moet je echt wel je best blijven doen... om ze nu en dan uh, uh, elkaar te blijven verrassen. Dus ik, ik denk dat dat zeker als je elkaar wat langer kent dat dat een heel belangrijk uh, iets is. En ja, dat verrassen, dat hoef je niet alleen op Valentijn. Nee, dat, nee, dat precies. Dat kun je dat ook op andere momenten doen. Dat dus, uh, lijkt me ook. Maar wat is nou een beetje... heb je niet een soort richtlijn of zo, weet je? De, we, we, er zitten hier vast heel veel mensen ook te luisteren... die, die een lange mm -hmm. relatie hebben. Ik heb uh, mm -hmm. zelf ook al uh, een jaartje of zes... inmiddels een vriend. En ja, okay. uh, ja yeah. dan, dan ja. begint het. De seven year iets komt eraan. Maar ja. ja, hoe ga ik dat dan voorkomen? Wat moet ik doen? Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik net al zei... om uh, zo nu en dan uh, eens even hele leuke dingen weer te doen... die je vroeger ook deed toen je elkaar net leerde kennen. Dus uh, bijvoorbeeld een avondje weg of een weekendje weg... of uh, is vrij uh, op, uh, op hele andere tijden. Weet je, je krijgt op een gegeven moment, als je elkaar leert kennen... in het begin is dat allemaal nog heel uh, spontaan en verrassend... want je kent elkaar nog niet zo... Maar daarna, dan, dan wordt het ook een beetje allemaal hetzelfde. En dan uh, moet je echt oppassen, wil het, uh, ja, wil het niet saai worden. En uh, juist om die saaiheid te vermijden is het dan heerlijk om eens even iets heel anders weer te doen. En dat zijn vaak um, ja, hele eenvoudige dingen door, uh, ja, door elkaar uh, mee uit te nemen, een avondje te reserveren. En zeker als je kinderen hebt bijvoorbeeld, dan wordt dat al helemaal lastig. Maar dat moet je echt gewoon doen. Ik zeg altijd gewoon doen. Ja, iedereen zegt, ja. oh ja, dat willen we doen, maar ja, precies. Maar dan, dan zeg echt je echt... Ja, je bent druk en je werkt en je bent moe ja. en je wil even op de bank hangen, weet je, ja. dat, dat, dat ja. soort dingen. Dat ligt natuurlijk allemaal op de loer. Maar hoe, ja. hoe ga je dat dan tegen? Dat, dat lijkt heel makkelijk, gewoon doen. Maar ik denk dat, dat ja, plannen en, en plannen. Dan, uh, dan oeh, dan zie ik bij sommige mensen al de haren overeind. Ja, plannen. dat is ja, ook gast, niet romantisch. Je, dat is niet precies. Dat is niet romantisch. Ik zeg nee. Dat is misschien niet zo, maar als je dus niet plant... als je gaat zitten wachten totdat het spontaan uit de lucht komt vallen... weet je wel, wat heel veel mensen hebben. Ja, de kans dat er spontaan hetzelfde gevoel van... ha, ik heb zin en de tijd uh, en alles... dat dat spontaan bij twee mensen uit de lucht komt vallen... die alle twee heel druk zijn, is gewoon heel klein. Dus daar kun je op wachten, maar dan gebeurt het dus niet. En wil je dan wel dat het gebeurt, ja, dan zou je het moeten plannen. En dan hoef je niet te plannen wat je gaat doen. En dat hoef je ook helemaal niet aan je geliefde te vertellen. Maar wel de tijd. Die moet je wel plannen. En het, het is ja, echt wel essentieel om dat te doen. Want anders ja. dan, dan werkt... Dan, dan kun je eigenlijk gewoon zeker zeggen... dat je relatie stuk gaat lopen op een gegeven moment. Nou, stuk gaat lopen. Kijk, je hebt mensen die hebben er niet zo'n last van. Hè, van die sleur. Die bestaan ook. Ik ken ook zatstellen waarvan ik denk... nou ja, oké... Okay, uh, het zal mijn manier niet zijn, hè. Die vrije op zaterdagavond en uh, op woensdagavond. Ja, precies. <laughs> en op woensdagavond kijken ze samen naar die ene serie... en op zondagochtend gaan ze naar de schoonouders. En, ja, dat doen ze al jarenlang. En die mensen hebben er verder Dat is allemaal prima. Dus... Niet iedereen heeft daar ook zo'n last van in een relatie. Sommigen vinden dat, denk ik, ook heel prettig. Maar het geldt dan met name voor mensen die op een gegeven moment gaan merken van... ja, ik, oh, ik zit vast en ik wil wel eens even die sleur doorbreken. Of ik ben bang, zoals jij net zei, van, dat ik in die sleur kom. En dat kun je voorkomen, maar dan moet je echt wat aan doen. Ja, en wat dan is, is dan wat. Ja, ik vind vaandisdag vind ik echt zo'n zo'n commerciële onzin. Dat doe ik <laughs> ja, niet aan. Maar eigenlijk nee, is het dus nee. misschien wel handig dat je dan een soort van houvast hebt aan een bepaalde ja, dag. Ja, ja want uh, dat zijn meer je hebt meer van die dagen net als moederdag en vaderdag, weet je wel. En uh, ja, dan kun je ook commerciële onzin vinden. Maar aan de andere kant denk je, ja, voor mij is het altijd een mooi moment om even aan mijn vader en moeder ook echt uh, te denken, maar er ook echt wat aan te doen. En uh, dan is de aanleiding misschien wel hartstikke commercieel, maar um, dan word je weer even met je neus op de feiten gedrukt van ja, dat moet je zo nu en dan gewoon doen. Ik ga mijn leven beter. <laughs> ik, neem het, ik neem het mee. <laughs> ja, ja, ik denk dat, dat zowel mannen als vrouwen daar verantwoordelijk voor zijn, maar over het algemeen zijn de vrouwen daarin toch iets ondernemender in het uh, organiseren van... Uh, van weekendjes of vakanties of avondjes of wat dan ook. En mannen, maar mannen vinden het ook allemaal prima, hoor. Die laten zich uh, heel graag verrassen. Dus uh, dan gaan ze ook wel mee en dan vinden ze het ook allemaal wel leuk. En dan achteraf zeggen ze alle twee, dit hadden we vaker moeten doen. Dit gaan we vaker doen. En dat is wel heel leuk. Nou, ik, uh, ik knoop het in mijn oor in ieder geval. Goed. Wil, Dankjewel. Graag gedaan. Attack, and every woman said Van Absent Minded. Ik word er wel blij van. Ik vind het wel uh, lekker, zo'n uh, Belgisch beentje even tussendoor in de nacht hier bij Lust. Goedenacht Floris. Goedenacht uh, Simone, was het toch? Ja, nog steeds. Nog steeds. Ah, geweldig. Ja, ja, ik ben het er, er niet zo mee eens met jullie allemaal, zeg maar... Want, Over Valentijnsdag, je bent niet eens met, met Valentijnsdag uh, in nee, de zin ik, ik, dat je het stom vindt of uh, ben je juist ja, heel erg romantisch? Nee, ik vind het stom, ik vind namelijk dat je altijd goed moet zijn voor je vrouw, man, zeg maar. Uh, je moet gewoon altijd lief zijn voor ze. Ja. En uh, dat je dan één dag daarvoor kiest om in één keer iets heel erg speciaals te doen voor iemand, dat moet je gewoon de hele dag doen. Ja, dat vind ik ook. Uh, gewoon uh, gezellig met elkaar doen. Dat, dat hoeft niet per se op 14 februari alleen. Nee, dat ben, nou, ben ik. Vind, ja, ik vind gewoon. Dat is, dat is, dat is, ik ben namelijk echt iemand die gewoon voor een lol iets koopt. En dan, gewoon, dan kom je thuis en dat is het leuk. Weet je? Je bent uh, een heel uh, attent persoon. Dat vind ik. Ja. Nou ja, of ik attent ben. Ik vind het alleen maar. En hetzelfde als kerst, weet je wel? In één keer moet je met z'n allen uh, lekker gaan zitten. Ik bedoel, dat kun je elke dag doen. Ja, ja dat, is, dat is waar. Maar ik vind ook alweer, de, de kerstsfeer, dat heeft ook alweer iets. Dat je met een met kerstboom en gezelligheid, dat, dat heb je toch niet in juni. Als het heel erg heet is en de zon schijnt. En, uh... en dan ga ik in, ga ik in buiten zitten. Ja, ja. ja, ja nee, dat, natuurlijk kan je het dan ook gezellig hebben, maar ja, kerst, dat, ja, ik weet niet, dat heeft toch wel nee, nee, een maar bepaalde gezelligheidssfeer. Ik, ik, ik, ik, ik snap het wel, daar gaat het niet om. Maar ik, ik vind alleen dat je, ik vind dat je eigenlijk altijd heel erg uh, attent en mm -hmm. uh, uh, uh, mooi moet zijn voor iemand waar je van houdt. Dat maar maar... Doe, doe je dan ook bewust dus morgen helemaal niets aan Valentijnsdag, omdat je vindt dat dat gewoon elke dag zou moeten? Nou nee, ik heb, ik heb vandaag al een uh, kokketje gekocht voor een vrouw Wat heb je voor jaar gekocht? ja, nee, nee, nee, dat maakt niet uit. Nee. Uh, maar, nee, maar het gaat erom dat je kan elke Ik vind dat je elke, dat elke dag kan doen, zeg maar. Ja, ja nee dat, maar dat ben ik ook zeker met je eens. Daar ga ik ook absoluut niet met je over in de ja, discussie. Als je af en toe al met een uh, kroket thuiskomt uh, van uh, Klekkenboom, dan is dat ook wel goed. Maar. <laughs> als zij blij is met een kroket, nou dan moet je dat ook gewoon maar, doen, schat. Ik ben heel vaak blij met een kroket. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, vind ik leuk, leuk om te horen. En uh, wat ga je dan uh, morgen doen? Want als je het elke dag doet, een cadeautje, wat, wat uh, wordt het morgen dan, de verrassing? Is het is morgen de fietsing, <laughs> hè? Ja, uh, morgen is de, oh, de 14e. Ja, morgen is de 14 nou zit ik, zover zo had ik ineens gedacht, eigenlijk. Een frietje wordt het dan misschien. Uh, dus morgen is het uh, vaderdag, ja, zeg maar. Ja, ja. Nog steeds. Uh, ja. Nou, sorry, ik heb al iets bedacht. Ga, ga er nog even uh, over nadenken, Frouwens. Je hebt nog eventjes de tijd. Uh, zometeen dan gaan we hier in Lust verder praten over Valentijnsdag. Vind je het onzin of niet? Je mag het me vertellen. 0801121 is het nummer waarop ik te bereiken ben. En we gaan ook nog eens eventjes duiken met een filmkenner... in romantische films tijdens Valentijnsdag. Want dat heb je natuurlijk ook. Dat hoort er ook bij. Lekker met elkaar op de bank zitten zwijmelen.